En uh, de, we kijken vooruit naar de nationale 50-plus-dag-primeur voor Zandvoort. Chanticore-festival morgen kijken we ook even op vooruit. We, we, de razende reporter Klaas Koper uh, is momenteel rond geweest en heeft de nodige interviews gedaan tijdens uh, het koor. Uh, tijdens uh, tijdens uh, de diverse roepingen. Dus dan gaan we naar de diverse, uh, diverse interviews luisteren.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 Ja inderdaad, de 29 minuut van de eerste helft. De snelle aanval van Haarlem-Kennemant over de linkerkant. Verdediging van Zandvoort zag er niet goed uit. Moerad Asdoet kon heel makkelijk het gat inlopen en kruislings inkoppen. Nooit de verte keeper van Zandvoort kon er niet meer aankomen. Zandvoort zat met 1 uur achter. Hartelijk dank voor deze update, we komen straks weer bij je terug. Okay. Yeah. Yeah. Met deze Mexicaanse klanken uh, zijn we weer terug uh, bij uh, SV Zandvoort en onze verslaggever Joop van Es. Joop, we, we verlieten je met een 0-1 stand. Ja. Is dat nog steeds zo? Ja helaas wel, ja, anders had ik wel ingebeld uh, ja. uh, Albert-Jan. Ja klopt. Maar ik uh, moet wel zeggen, sinds de, dat doelpunt is Zandvoort wat beter gaan voetballen meer naar voren toe, is het vaker bij het doel van Harlem uh, Kennemeland geweest, maar af en toe weer uitvallen van Harlem kenneland zoals nu dus, uh, moet het tot corner verwerkt worden dus Zandvoort en dat zijn natuurlijk altijd heel gevaarlijke ballen, want corner wordt tegen de wind ingenomen en die kan dus een prachtig mooi effect geven als je die vanaf deze kant, waar ik sta met links doet, doen, maar dat gaat toch met rechts gebeuren dus een uitzwaaien. Die gaat dan ook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 Goed, dat was je naar het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 even doorgeven. Uh, Sand Rittingen heeft toch gevraagd aan Ronald Kalers van wil je alsjeblieft uh, die centrale plaats innemen. Hij had van de eigenlijk aangegeven dat hij dat niet had willen doen. Maar hij is toch uh, gaan lopen. Hij staat nu dus toch in het veld. Of het verstandig is ja, dat weten we pas uh, morgen of overmorgen als hij twee dagen rust heeft gehad. Voorlopig wordt nu weer op de helft van Kenimland. Patrick Koper mag het vrije schot nemen. Metatje of drie, vier over de middenlijn.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 Even kijken, Biele Visser gaat het doen. We zitten dus aan de linkerkant van het veld? Naar Timo De Reus. De Reus, die kan niet bij die bal komen. Het van De Reus schiet de bal weer weg. En het boy De Vet, die die bal heel simpel kan oppakken. En in de voeten van Bas Lemmers gaat spelen. Lemmers die nu in het centrum speelt samen met Kalis. Dus niet op zijn rechterkant. Zijn vertrouwde rechterkant. Daar staat nu Paul van der Oort. En die bal die wordt niet goed verwerkt daardoor, Zandvoort. Toch is het Remy Driehuizen. Remy Driehuizen die die bal nu voor gaat zitten. Is daar een Zandvoort? Ja, die is er wel. En omdat die bal weer zo ver staat kan hij er net niet bij. Komen, maar wel verdedigen. Die bal wordt over de zijlijn gewerkt en zat hem maar gegooid ter hoogte van een meter of vijfende Cornerslag van Kennenblok. Het duurt even voordat die bal aanwezig is, want die ligt op het tweede veld. En iemand die zie ik in ieder geval gaan halen. Dus dat uh, zal er nu uh, gaan gebeuren zo ongeveer. Nee, ik zie steeds die bal niet komen. Het duurt wel even. En dat duurt nog even. Daar komt de bal eindelijk aan. En het is de reus die gaat vallen. Die wordt de reus. Gooit Maurice Mol in de voet. Mol, stopt die bal. Goed speelt, de, nee, speelt de man. Probeert daar uh, er voorbij te gaan, maar kan nog dit voetje er tegenaan krijgen. Corner van Zandvoort. En deze corner is de vandaag, normaal gesproken doet Max Aardewerk dat, maar Aardewerk die zit op de bank en die is gebaseerd aan z'n steen en nu doet Vaisel Rikers, Rikers naar uh, Billy Fischer, Billy Visser terug bij Rikkers Rikkers maakt allerlei bewegingen. Gaat dat zijn man voorbij. Kan hij erbij voorbij komen? Maar iets, komt dat die bal overheen. Oh, hij gaat net over de doellijn Mooie bal van Vaisel Net niet goed genoeg, net iets te hoog. Uh, gaan hier over de doellijn en dat betekent dus een, een, een, een achterbal voor Haarlem-Kennemeland. De keeper gaat die nemen. is zojuist al gewaarschuwd door de scheidsrechter dat Haarlem-Kennemeland niet moet gaan tijdrekenen. Het lijkt ook onwaarschijnlijk, want het is nog natuurlijk een hele helft te gaan. ja, ze staan wel één 0 voor. De bal kan niet meer gewerkt worden. Zandvoort die geeft behoorlijke druk en er is ook voorin geen beweging. Dus gaat de bal komen en bereikt ook nog de linksbuiten. Terug naar het middenveld, bij Haarlem-Kennemeland nog steeds, op de helft van Zandvoort.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 die inderdaad dan zijn voor overtredingen. Maar voor de rest is het een hele rustige wedstrijd. Er worden niet echt over overtredingen gemaakt. Pas Wemmers probeert die bal naar Mol te krijgen. Gaat die, kan hij die hem krijgen? Ja, inderdaad. Mol. Met de bal in de voeten. Probeert het voorbij te gaan. Wordt weggetikt door verdedigen. Soms mag gaan gooien op de helft van Kennenbaland. En wie gaat dat doen? Dat gaat Remi draaien, Remi Driehuizen gaat het doen. Remi Driehuizen gooit in naar Mol. Mol wordt heel zwaar verdedigd, kan er dan ook niet bij komen, En Kennemeland kan gaan uitverdedigen. We doen het alleen niet structuur. het het over de zijlijn, maar via het voet van, uh, van Mol blijkbaar, want de grensweg is een dat ander En dat betekent dat de Alham Kennemeland die bol gaan aan gebruikt. Maar die bal moet helemaal terug, want het is helemaal achteraan in het veld, dat je nu eigenlijk en Kennemeland gaat gooien. Goed ingegooid, wordt een omhaal gedaan. Uh, maar is hij nog binnen? Even kijken. Ja, de bl bal blijft binnen. Dat is goed. Daar gaat. Was uh, um, Lemus bijna in de fout. We, we, goed teruggespeeld naar het middenveld van Kinnemeland. Die nu aan de rechterkant van het veld. Mo Moert. Die speelt nu uh, zijn centrale speler in. En daar komt het slot. Uh, het gaat hier de rug Van Ronald Kralis over de zijlijn. Nee, het blijft nog binnen zelfs. Dan komt er weer die hele harde wind. En daar is een.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 Sand is 0-1 en Santos zal in de tweede helft uit een ander vaartje moeten gaan tappen. Oké okay, Joop, ik zou zeggen neem even rust en we bellen in het begin van de tweede helft nemen we weer contact met je op. Helemaal goed, tot straks. Tot straks.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 Dan moet ik dus vanavond om half negen allemaal nog om gaan roepen. Er wordt een heel nieuwe attractie, wordt er onthuld, die mij de reuzenoptocht te maken heeft. Ik wil zeggen, we hebben dus ook keer internationale reuzenoptocht morgen. Dus, uh, en dan moet ik daar vanavond allemaal om gaan roepen. En morgen lopen we in de optocht mee met mijn tien omroepers.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 Je zegt zelf al ah, helemaal aan het begin van, het, je hebt een hele hoop dingen van hem opgestoken. Maar heb je ook, eh, niet alleen als stads- en dorpsomroeper, als het gaat om het roepen. Maar ook, wat heb je nog meer eigenlijk eh, ook wel eens eh, geleerd van, zo heb ik het nog nooit bekeken vanuit het eh, oog, eh, oogpunt. Dagelijks leven, om, om wat te noemen. Nou, Klaas is ook heel sociaal. Wij hebben dus altijd, zijn heel goed bij Klaas ontvangen. Ik wil zeggen dus, eh, wat dat betreft is Klaas een vriend...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 Dank, dankjewel, Dank je wel, Eén woord, Klaas. Je bent mijn beste vriend en je blijft mijn beste vriend. Dit is ZFM. voor ZFM. Che folla tutte le sere. Cinema di bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Tra poco saranno colori. L'estate che passa in fretta. L'estate che torna ancora I giochi messi da parte Per una chitarra nuova Viva la mamma viva ledone con i piedi per terra le sue ridenti mi Steeds zojuist, sincera.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 Alright, honey, give me that. She got me ready. On a witness, all you cleaner your pillow. You better watch your back before she turns into a killer. Just yes, review the situation and to call the peanut. To be a true player, you have no hope to play. Did she say a night, be, so say a day? Never admit to a word where she said, I'm to claim tell her baby, no way. But she got me on the counter, wasn't me. Saw me banging on the sofa, wasn't me. I even had her in the shower, wasn't me. She even caught me on.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 And never you should see I make the jig low flex. As somebody else, a favor you in the complex.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 Wasn't me, heard the screams getting louder it Wasn't me, she stayed until it was over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 Morris Mol staat helemaal vrij. Krijgt hem goed aangespeeld. Maar Peert hem een metertje of 6, 7 over het doellijn. Van een meter. Nou, 6 afstand. Dus dat was een volledige mis, En dat had echt Sans voor dat verdiend. van de eerste 10 minuten van deze tweede helft. Is Sans voor veel beter dan, uh, dan Kenemaland. Uh, er is ook gewisseld ondertussen. Timo de Reus, die echt helemaal in het niet viel, die is eraf gehaald. En daarvoor in plaats is een geblesseerde Max Haarder gekomen. Max, die een, uh, een blessure aan een teen heeft. En uh, de Michael oh Cali had de kans. dit vorm werd niet weggekapt. Maar goed, dat was een aanval van Zandvoort. Dat was dus met de uh, met, uh, bezig. Die heeft een teenblessure En dat is erg vervelend natuurlijk voor iemand die voetbalt. daar ontkomt hij niet aan. En dat uh, hier, wat, wat hier nu gebeurt, dat begrijp ik ook nou, Twee meter voor me vandaan. Schiet van Kent de speler van Kentmeland. De Haarlem-Kemberland moet ik zeggen. De bal over de achtlijn. Dat zou een corner betekenen. Maar uh, niks is minder waar. Er wordt gewoon een achterbal gegeven.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 Wordt ervoor getransporteerd. Uh, nou ziet Murat, die zelf er nu terug naar... Uh, ...morgen maar die mist die bal. En dan wordt daar iemand krijgt daar een gooi. Van heb ik jou daar, Mocht van de schijzer, zegt dat En dat begrijp ik eigenlijk niet, want ik ken deze man al... ...als heel goede scheidsrechter en uh, is goede beslissingen. Maar hij heeft nu toch wel twee, drie keer uh, misgezeten. Uh, maar goed, het maakt niet zoveel uit. Soms heeft hij in ieder geval de bal via Boy de Vet. De Vet naar links, daar staat Willy Visser. Visser probeert haar uh, een te bereiken, dat lukt ook. Wat gaat Mol doen? Waarschijnlijk pingelen. Nee, hij geeft hem zomaar mee aan een opkomende Wil Jullie is nog steeds in zit. Die gaat nu naar de achterlijn toe. Die moet voorkomen nu al. Kom, gaat hij wel een voorbeeld? En daar staat hij. 5 zekers, die staat hij kan hem wel aannemen, maar die toont goed onder controle nu wel. Hij uh, uh, stelt hem nu in. Die gaat die ver, uh, verdedigen naar Pep en Kopen. Kopen daar ook. En dan kan uh, Michael Fowler net niet bijkomen. Mooie aanval van Zandvoort. Maar het levert niks op. Gespeeld in die tweede helft. Bijna 12 minuten. de salsa is steeds 0 1 Oké, okay, Joop. hartstikke bedankt voor deze update. We komen uh, bij, iets naar de klok van vier uur bij je terug als er niks gebeurt. En anders breek je maar in, oké? Okay? Prima. Oké, tot dan. Okay, tot dan. Phil Collins brengt ons naar de, het filmprogramma van Circus Zandvoort. Van 23 tot en met 29 september. Op zaterdag, zondag en woensdag om half 2 Toy Story 3, de Nederlandse versie. Op zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur Marmaduke, ook de Nederlandse versie. En op donderdag tot en met dinsdag om 7 uur Sterke Verhalen.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 ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Juris Stubinitski met het NOS Journaal. In Rotterdam-Zuid zijn twee politiemensen vanmiddag aangevallen door een man die ze wilde beboeten. De 38-jarige man liep op straat met een open fles drank. Toen de agenten hem aanhielden, werd de Rotterdammer agressief. Hij schold en bedreigde de agenten en probeerde toen een van hen te wurgen. De agenten kregen de man op de knieën door het gebruik van pepperspray. Beide agenten raakten bij de schermutseling lichtgewond. De regering in Sudan waarschuwt voor de gevolgen van een opsplitsing van het land. Zuidelingen die in het noorden wonen verliezen dan al hun rechten, zo dreigt het bewind van president Bashir... Volgens het vredesakkoord uit 2005 tussen het islamitische noorden en het vooral christelijke zuiden... wordt er in januari in zuid soedan een referendum gehouden. Daarin kunnen de bewoners bepalen of hun olierijke gebied onafhankelijk wordt. Als dat gebeurt, dan verliezen de vele zuiderlingen in noord soedan hun staatsburgerschap, zegt de Soedanese regering. Ze verliezen hun baan en worden niet meer door artsen behandeld. In het noorden wonen zo'n anderhalf miljoen zuiderlingen. Ze zijn eerder gevlucht voor de burgeroorlog en voor droogte...